Lot Lewin met het NOS Journaal. In Japan zijn zeker twee doden en tientallen gewonden gevallen... door de serie aardbevingen van afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6... en in de buurt van het epicentrum zijn tientallen gebouwen ingestort. Naar verwachting zal het slachtofferaantal nog oplopen. Want er liggen nog mensen onder het puin. Voor een groot deel van de Japanse westkust... geldt een tsunami-waarschuwing na de bevingen. Mensen in het getroffen gebied krijgen het advies... om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De loco-burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier van Justitie en de politiechef pleiten voor de invoering van een landelijk vuurwerkverbod. In de hoofdstad gold afgelopen nacht wel een afsteekverbod voor vuurwerk, maar dat werd op grote schaal genegeerd. Ook raakten vier agenten gewond tijdens het werk en zijn brandweerlieden bekogeld met zwaar vuurwerk. Volgens de autoriteiten in Amsterdam is het hierom ook niet uit te leggen aan de hulpdiensten dat er geen landelijk vuurwerkverbod wordt ingesteld. Bij de brandweer zijn tijdens de jaarwisseling bijna 3700 meldingen binnengekomen van incidenten. Dat is iets minder dan in de voorgaande jaren. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland. Bij de vorige jaarwisseling kwamen er nog ruim 4100 meldingen binnen. Dit jaar waren er 225 autobranden, bijna 800 containerbranden en ruim 100 woningbranden. Net als de politie werden ook brandweerlieden hier en daar bekogeld met vuurwerk.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 All alone I have cried Silent tears full of pride In a world begin van het tweede uur bij CFM Dan gingen we 40 jaar terug in de tijd, Maluus. Terug naar 1983, de film Flashdance kwam toen uit. En Iwi uh, Cara maakte de muziek uh, daarvoor met onder meer uh, Flashdance, What a Feeling, de plaat die we zojuist draaiden. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag op deze oliebollendag. He, iedereen is al druk uh, bezig met of het maken van de oliebollen of het uh, opeten van de oliebollen. Want het oudjaar gaat er morgen aankomen. En morgen met het uh, oudjaar, dat uh, brengt ons ook bij het uh, nieuwe jaar. En uh, dat betekent uh, de nieuwjaarsduik uh, in Zandvoorts. Zometeen om half vier hebben we de laatste update. En het heeft met name ook uh, met het uh, weer te maken met de uh, harde Er Zijn er wel een aantal wijzigingen te melden. En Roy van Buring is zo dadelijk aanwezig om uh, te vertellen over de laatste update van de nieuwjaarsduik. Die aankomende maanden gaat plaatsvinden om twee uur. Verder spreken we zo dadelijk om tien over drie met uh, Roy Sandbergen. Hij is uh, op, uh, op de ijsbaan. Want uh, ja, hoe is het nou gaan met de ijsbaan? En wat gaat er allemaal nog uh, aankomen? Ook uh, hij geeft een update van uh, de gang van zaken al daar. Dus uh, leuk uur weer met de uh, actualiteiten hier bij Zandvoort op zaterdag. Zie je hem, goedemiddag Roy. Hallo, hallo. Roy is net gearriveerd, dus uh, zo dadelijk uh, gaan we ook met hem praten. Maar straks is uh, die andere Roy uh, aan de beurt. Roy Zambergen van uh, de IJsbaan. En de muziek vergeten we ook niet. Nee, hier is Beyoncé en Love on Top. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? Yeah. Uh, een van mij gaat te platen hoor, deusen. Beyoncé hoor je op de Zandvoorts Radio met uh, Love on Tap. We gaan naar uh, de ijsbaan toe, naar het centrum van Zandvoorts. Het gezellige centrum, want uh, de ijsbaan is er al een tijdje. Roy uh, Sandberg, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Leuk uh, even in de uitzending te hebben, Roy. Want uh, ja. ja, jullie hebben natuurlijk die uh, fantastische ijsbaan uh, georganiseerd uh, in het uh, centrum. En dat is al uh, vanaf, uh, als ik het goed heb, uh, 16 december. Ja, ja. We staan uh, sinds uh, zaterdag. 16 december zijn wij uh, open voor iedereen, uh, ja, voor iedereen uh, die, uh, die hier gebruik van wil maken. Ja, eigenlijk heeft uh, niemand hem uh, kunnen missen als hij in uh, Zaltvoort woont. Ik doet uh, bijvoorbeeld ja. even boodschappen in het centrum, kom je vanzelf eigenlijk bij de IJsbaan. Ja, Die, ja, ja, ja. die, die kan je gewoon niet missen. Hartstikke leuk dat jullie uh, er weer zijn en dat het uh, gelukt is uh, allemaal Roy. Want uh, ja, ja, er komt nogal wat bij kijken hè, bij zijn organisatie van de IJsbaan. Het is, uh, wij, wij zijn uh, met alleen maar vrijwilligers... Uh, beginnen wij uh, augustus-september met, uh, met de voorbereidingen van de, de ijsbaan. Ja, dat bedoel ik. Dus als iedereen nog lekker in de zon zit, aan het rust zit of iets, dan zijn wij al, uh, zijn wij al bezig met, uh, met alle voorbereidingen. Oké, okay, gaat dat wel? Kan je hoofd er dan wel bij houden? Of zo van uh, het zonnetje, graadje of 25 en dan over de ijsbaan uh, gaan praten? De eerste, de eerste meeting zijn zeker over de. Over de hoe heet dat? Ook op het strand gaan die, uh, die en weer. Oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, we, we moeten ook rustig inkomen. Ja, zeker. Nou, het is helemaal gelukt, Roy. Want uh, de ijsbaan staat er weer prachtig bij. Alleen, uh, ja, we hebben wat gehad dat het weer even niet helemaal mee zat, hè? Nee, nee, zeker niet. We hebben natuurlijk heel veel regen gehad. Uh, heel veel wind. Dus we hadden zelfs het trend moeite met het, uh, met het uh, bevriezen van de baan. Uh, gelukkig hebben wij natuurlijk uh, Leo Mietendeek, die dat uh, van tevoren al had uh, voorzien. En we hebben wat, uh, wat, wat meer ijs uh, op de wagen gezet, zodat hij wat, wat dikker werd. Zodat we wat meer uh, vet op de botten hadden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, daar komt uh, heel wat bij kijken om dat uh, toch uh, voor elkaar te krijgen ja. bij deze temperatuur ook. Ja, zeker. En daarom uh, we hebben we hebben een zes koppen bestuur, maar Leo is bijvoorbeeld echt uh, van de ijs... Van de ijs en de techniek, en die, uh, die houdt alles daarin uh, nauwlettend in de gaten. Ja, volgens mij uh, doet hij het al honderd jaar hè, ongeveer. Uh. <laughs> Zolang als uh, Leo is, uh, is ongeveer de ijsbaan. Ja. Dus uh, ja, dat klopt. Die doet dat heel lang. En uh, ja, het is een, een, een zeer fijn uh, collega om, uh, om, om de ijsbaan mee te organiseren. Ja, nou, de afgelopen dagen, hoe hebben jullie ze beleefd, Roy? Uh, wat is er allemaal gebeurd? Nou, we hebben sowieso natuurlijk de tweede voorronde van de Curling gehad. Uh, die, uh, die was druk bezocht en het waren weer een, uh, weer een leuk aantal, uh, aantal teams die er waren. Uh, we hebben de kerstdagen natuurlijk gehad, waarin het uh, weer gelukkig meestaat. En we veel kinderen op de ijsbaan mogen verwelkomen. En in de ochtend hebben we nog een aantal uh, scholen of uh, BSO's uh, mogen verwelkomen, die het met hun kinderen dan uh, op de ijsbaan konden staan. Kijk, kijk, kijk! Nou ja, dat zijn uh, hele mooie activiteiten. En uh, ja, er komt nog wel het een en ander aan ook. Uh, daar wil ik het zo meteen even met je over hebben. Maar eerst ga ik eventjes dat curlingen nog uh, uitpakken. Want het is uh, jaren geleden is dat uh, ontstaan als uh, fluitketelcurling. Uh, nu zie je die term steeds minder uh, langskomen, curling. Het is meer curling uh, geworden. Ja, nee? ja, maar. Hoe, hoe zit dat? Het zijn nog de officiële fluitketel. Uh, Melvin die heeft. Uh... Uh, bij de IKEA deze ik zomer weer, uh, weer nieuwe fluitketels gehaald. Die heeft hier met beton gestort en alles. Dus uh, we hebben weer voldoende fluitketels uh, in ons bezit. En uh, die zorgen ervoor dat wij, uh, dat wij daar uh, uh, mee bezig zijn. Ja, briljant. Je moet er maar opkomen op zo'n uh, idee... om daar een, uh, mee te gaan spelen met fluitketels. Ja. Ja, zeker. Zeker. Ja, nou, de, de finale gaat er ook aankomen. Dat is uh, aankomende dinsdag op de IJsbaan. Ja. En uh, ja. Ja, dan heb je 32 deelnemers nog. Dat is een groot uh, veld met deelnemers, Roy. Ja, we waren er dit jaar 48. Aha. Dus we hebben twee voorrondes gehad van 24-10. Dat is gewoon dan met een, met een systeem, Waar in ieder geval de nummers 1 en 2 doorgaan naar de finale. En uh, we hebben daarna een, een op de finale dag een knockout systeem. Dan is het gewoon een politie dan lig je eruit. Aha, oké. Okay. Dus, uh, en dat is dan met 32 teams. Dus uh, ja, we hebben, we hebben een hoop aantal wedstrijden die, uh, die uh, ja, door velen toch bezocht worden. Al dan niet als speler, als, als toeschouwer. Ja, want langs de baan is het ook enorm druk als er uh, gecurlingd ja. wordt. Ja, ja, ja. Het is echt een, een, een heel gezellige uh, gelegenheid. Uh, ja, voor eigenlijk uh, de, de, de, de, de ijsbaan is het voor de jongeren, maar... Uh die drie avonden is het eigenlijk voor de ouderen ook opgesteld. Zodat die ook uh, ja, verschillende uh, activiteiten kunnen meemaken. En toch ook een leuke tijd erbij van hebben. Ja, want je hebt helemaal, uh, heel veel verschillende teams. Uh, van uh, cafés en uh, van, uh, van de gemeente En landen. Nou, die doen uh, allemaal mee. Uh, heel, aan, het, uh, aan het... Heel divers. Heel divers. Heel divers. Ja. En mannen en vrouwen. En uh, ja, ik heb wel gemerkt uh, dat uh, ja, één team... Uh, weet je wel, zoals bij het korfbal. Dat zit er... Uh, niet helemaal in, het is allemaal uh, van nou uh, bijvoorbeeld uh, vier heren en vier dames, uh, bijvoorbeeld. Nee, het is, het is heel divers, we hebben, we hebben bijvoorbeeld uh, vier heren, vier dames, we hebben Laurel, Laurel dames, maar we hebben ook gewoon gemixte teams, alleen dames teams, ja het is maar net wat, wat, uh, wat je als team wil. Uh, de aanmeldingen, uh, ik krijg al uh, sinds augustus hebtjes uh, over uh, hè, als de eerste vergadering is geweest van ik wil mij weer opgeven met de curling. En uh, ja, tot, tot de dag voor de curling, uh, waarin ik meestal een baklijst heb, willen de mensen er nog bij komen. Ja, en, uh, ja maar op een gegeven moment is uh, vol is vol en dan uh, sluit de inschrijving ja. natuurlijk, hè? Precies, precies. Ja. Dat vol. Uh, we hebben gekeken naar een uh, derde keurlingbaan en andere mogelijkheden. Maar ja, uh, de ruimte, je, hebt, je hebt nou eenmaal de ruimte die je hebt. Dus wij kunnen ook niet meer doen dan dat. Ja, nou, nou uh, is het volgens mij ook zo dat uh, bij de curling, dat er ook dan uh, mensen verkleed uh, zijn. Uh. Ja, ja. Wij, sowieso, als barteam, uh, Melvin, uh, Ed en ik, die staan al uh, jaren verkleed achter de bar. Uh, dan hebben we natuurlijk Erik, die uh, dit jaar met, uh, met Dave en zoon Tom de uh, scheidsrechter zijn. En die zijn, uh, zijn ook altijd in een, uh, in een leuk pakkie. Maar er zijn ook inderdaad teams die zich, uh, zich tevreden. Nou, dat, dat moet je gewoon gaan zien. En 32 teams aankomende dinsdag de finale om 7 uur s'avonds. En uh, ja, uh, uh, ja wat, wat kost het bijvoorbeeld als ik daar een, een biertje neem? Hoe werkt dat? Uh, 2,75. Dus we proberen de, de, de prijzen nog uh, zo, zo uh, mooi mogelijk te houden voor iedereen. Dus uh, ik denk dat wij daar, uh, daar uh, goed in slagen. Al zeg ik het zelf. En uh, ja, dat was 2,75. Nu wijnke 3,5. Uh, we hebben dit jaar ook voor het eerst uh, uh, recyclebare bekers. Want wij moeten ook aan wet en regelgeving voldoen. En uh, daarmee hebben wij bijvoorbeeld uh, uh, geen staatsgeld. Dus wij vragen gewoon aan iedereen of ze uh, zelf dan willen wisselen. Ja, en dat uh, gaat uh, tot nu toe uh, goed, uh, Roy? Ja, kijk, je haalt niet 100% weer terug, maar, maar over het algemeen gaat het goed. We werken alleen maar met vrijwilligers. En dan wil je ook niet dat ze uh, met winkels en uh, staatsgeld en, en, en dat niet nee. uh, gaan doen. Dus we gaan het gewoon uh, relax proberen we het zo op te Nou, Voordat we het zo meteen uh, over het uh, laatste evenement... het uh, slotevenement eigenlijk uh, gaan hebben... wil ik uh, eerst nog even vragen van... Uh, maak nog even in het kort even promotie voor aankomende dinsdag. Waar moeten de mensen daar uh, gaan kijken? Als jij gewoon een gezellige avond wilt... met een hoop uh, feestmuziek, gezelligheid en een hoop mensen en publiek... dan moet je gewoon even langskomen. Ik denk dat uh, de curling al... Uh, zo'n naam op zich heeft... dat, dat, dat het voor iedereen wel eens leuk is om, uh, om mee te maken... en langs de baan te komen kijken wie er met, uh, met de beker uh, er vandoor gaat. Zeker weten. Wees erbij. Uh, aankomende dinsdag vanaf uh, 7 uur. En dan hebben we nog maar een paar dagen en dan is het alweer voorbij. Dan uh, wordt het weer... Uh... Een aantal maanden wachten voor jullie in ieder geval... voordat je weer met de organisatie verder gaat uh, natuurlijk. Maar uh, ja, wat, wat gaat er in die laatste dagen nog gebeuren? Of eigenlijk nog de dag voor de laatste dag en de laatste dag? Nou ja, we, we hebben natuurlijk de, de, de, de, de net zo bekende disco van IJs... Uh, van de Veldkom weer te terug neerzetten. En er gaat uh, nog bijna uh, weer een, uh, een disco set opbouwen... En er komen verschillende DJ's komen daar, uh, daar draaien. We hebben uh, uh, uh, Bies uh, Maxime met, uh, met uh, DJ's in opleiding. zeg maar. Die krijgen dan een stukje toneel van ons dat zij uh, ja, hun skills uh, kunnen tentoonstellen aan alle kinderen die op de baan zitten. En daarnaast zijn er nog ja, tot tien avonds allerlei dj's die, uh, die op het ijs, uh, langs het ijs gaan draaien. Zodat de kinderen op het ijs een, een leuk discofeestje hebben. Altijd weer geweldig om mee te maken en ook inderdaad hoe Van der Veld daaraan meewerkt met die truck die er dan staat. En dat jullie dat zo voor elkaar gekregen hebben. Ook dit jaar weer. Hartstikke mooi Roy. En dan de ja. laatste dag, dan kunnen we nog even schaatsen bij jullie toch? Ja. Tot, uh, tot zes uur uh, kunnen wij schaatsen. En ik wil er wel even op inhaken. Zonder al de vrijwilligers en, en enthousiaste sponsoren uh, is er geen ijsbaan. Dus echte vrijwilligers en ook sponsoren die dit evenement ondersteunen zijn, uh, zijn voor ons heel, heel waardevol. Zeker weten. Nou, dankjewel Roy uh, voor je tijd. Ga daar lekker verder genieten, want ik hoor een hele hoop herrie op de achtergrond. Dus uh, ja, het is weer hartstikke ja, druk waarschijnlijk he, op de ijsbaan. Zeker. Zeker, zeker. Het is nu uh, lekker weer. Een keer geen regen. Dus uh, iedereen is, uh, is zelf bezig. Heel veel plezier en dank je wel voor je tijd. Yes, graag gedaan. Oké, okay, hoi. Dat was uh, Roy vanuit uh, inderdaad het centrum van Zandvoort bij de IJsbaan.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 Falling apart, riding, You can't see me. Yeah, my heart baby You make a mess of me Dat was uh, Teddy Swims en uh, Lose Control. Zojuist hadden we een gesprek met Roy Sandbergen vanaf de ijsbaan. Nou, nog een week is de ijsbaan aanwezig en we krijgen nog de finale van het Fluitketelcurling toernooi. Dat is aankomende dinsdag. Om 7 uur s avonds wordt dat gespeeld. En dan hebben we nog op 6 januari de disco on ijs. En dan is 7 januari Roy van Buringen, dan is het de laatste dag. Dan kan je nog even je schaatsen onderbinden en dan kan je nog even een stukje schaatsen daar. Uh, goedemiddag. Een scheve schaats. Scheef, nou ja, nee, nee. Wat, jij, wat jij wil. Dus, uh, nee, goedemiddag Roy. Ja, goedemiddag. Hey, le Leuk dat je er bent in de studio. Ja, heel erg leuk is een tijd geleden. Ja, is een hele tijd geleden ja. en bedankt voor het cadeautje. Ja, nou heel graag gedaan. Ja, ja, ja, kunnen mooi. jullie weer schrijven? Ja, dat is waar. Hè? Dat konden we ook helemaal niet meer. Dus uh. nee. Uh, waar gaan we het over hebben? Ja, de nieuwjaarsduik die gaat eraan komen. Ja. En uh, ja, ik werd uh, juist al door een redactielid van uh, ons opgebeld van: Let op, er zijn wat verschuivingen vanwege het uh, weer. Uh, ja, nee, nee, zeker. Het, het... Zullen we daarmee beginnen? Wat is er aan de hand? Ja, nou, nou ja, eigenlijk uh, is er eigenlijk niet heel veel aan de hand, hoor. Uh, het weer wordt, het, het weer wordt uh, ietsje beter dan het eigenlijk verwacht was. Dus daar mogen we eigenlijk wel heel erg blij mee zijn. Het, het, het, het, er is wel wind uh, voorspeld. En um, da, dat heeft uh, in ieder geval toen uh, besluiten van uh, de tentenbouwbedrijf... Uh, uh, ja, in ieder geval dat, uh, dat, die, uh, dat de tent er niet meer komt te staan... De grote tent, de grote daar tent, heb je het inderdaad, over. Inderdaad. En um, ja, dat komt gewoon door de weersvoorspelling van afgelopen weken. En de tentenbouwbedrijf durft het gewoon niet aan om de tent op te bouwen. Oké, okay, ja, bang dat het uh, fout gaat. Uh, stuk stuk ja. gaat en uh, dat soort uh, dingen. Inderdaad. En uh, normaal is natuurlijk in de tent de. De mutsen uitdeel uh, gebeuren en uh, er wordt soep uitgedeeld en zo. En dat gaat nu natuurlijk nu niet gebeuren in een tent, maar buiten de tent met behulp uh, van, een, uh, van een van de reddingsmaatschappijen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, de, de, de soep of de, ja, die wordt, wordt ook vanuit een, uh, een auto uitgedeeld of zo, hè, geloof ik. Uh, een, ja, uh, inderdaad. Soeps. En er zijn meerdere punten. Meerdere punten, oké. Okay. Ja. En ook omdat dat natuurlijk een kritiekpuntje was van de afgelopen jaren. dat uh, mensen niet snel een soepje konden krijgen. Uh, wordt daar gewoon heel erg goed aandacht aan Ja, want als, als je dat zeewater in gaat uh, rooien. Dan wil je daarna wel even een uh, lekker warm soepje hebben, natuurlijk. Uh, uh, ja, nee, zeker. Het, uh, het was echt. Uh, het, het is gewoon lekker koud als je die zee uitkomt. En uh, dan wil je je soepje eten. Zeker weten. Nou, ja. Ja. Uh, maar de activiteiten rondom uh, de, de Nieuwjaarsduiken. Uh, zoals uh, de. DJ en de presentator, want jij bent de presentator van het uh, programma. Uh, ja, dat is wel weer heel erg leuk. Twee jaar geleden mocht ik het ook al een keer presenteren. En toen was het programma uh, wel met een artiest en zo was het wat minder. En nu uh, is het wat breder opgesteld, het uh, programma. Vanaf uh, 12 uur gaat de, muziek, gaat de muziek aan op het podium. En uh, dat gebeurt dan met de DJ en uh, met. Uh, met in ieder geval gezellige entertainment. En er komen nog wat, uh, wat artiesten aanschuiven uit het publiek meestal. En dan uh, net als, uh, natuurlijk onze, onze gitarist, hè, die, uh, die, uh, die Gorga. Die aardige meneer die, uh, die komt uh, sowieso waarschijnlijk wel weer. En, en er zijn nog wel wat andere mensen die altijd op het podium willen opklimmen. En uh, denken van nou ik pak de microfoon en ik ga een liedje zingen. Nou happy new year zou ik zeggen. En, um, zou wel leuker zijn uh, inderdaad. Ja, voor die dag. Ja nee, inderdaad. Happy new year. Happy new year. En um, ja, dan heb je in ieder geval het voorprogramma met de DJ. En dan wat ramactiviteiten op het podium. Mensen lekker warm maken. En dan vanaf kwart voor uh, twee... Um, want twee uur gaan we het water in, natuurlijk. Is er een uh, opwarming uh, door Arline uh, van uh, de, de Dance, Dance Academy, moet ik zeggen? En uh, zij gaat dan iedereen warm maken voor de zee in te gaan. En om twee uur kan iedereen hup, die zee in en weer terug en een kupje soep halen. Duiken en uh, gewoon ja. lekker genieten. De oudste duik van Nederland is het. Uh. Ja, de oudste en de leukste. En de leukste ook. De gezelligste. Ja, inderdaad. En het kost helemaal niks. Nee, het en het kost helemaal niks. Nou. Vroeger kostte het wel uh, geld. Ja. Uh, moest je 2 euro betalen. En uh, nu. Uh, nu nu is het gewoon helemaal gratis. Je kan wel doneren voor het goede doel. Hè. De KNRM die 200 jaar bestaat is heel belangrijk. Er is elk jaar wel een goed doel aangekoppeld. Hoe uh, gewoon... doen ze dat? Staan daar bussen waar je geld ja, via, in kan stoppen? Co via of? collecten. En, en ik ga er bijna wel van uit dat ze een QR-code hebben. hoor, Want dat is tegenwoordig uh, heel modern om een QR-code te hebben. Dus uh, daar ga ik wel van uit. Dus voor de KNRM Zandvoort, uh, geef even gul tijdens uh, Nieuwjaarsdag bij de Nieuwjaarsduik. Ja. Ik heb even voor uh, de duikers uh, gekeken van uh, hoe uh, warm of koud het zeewatertemperatuur uh, op die moment uh, oh. is in Zandvoort. Dus, uh, nou ja, het 8,4. Zo, dat is uh, koud. <laughs> dat is toch wel vrij fris. Uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja. Dus, is, uh, uh, dus uh, nou ja, dus, uh, als je denkt van nou, uh, best wel warm uh, buiten... En, uh, het zal wel meevallen, nou, het is toch 8,4 graden. En dat betekent ook dat je op je veiligheid moet letten... En, uh ook de aanwijzingen van de reddingsbrigade die ook actief is uh, tijdens uh, de Nieuwjaarsduik. Nee, dat zeker. je dat allemaal goed opvolgt. Ja, wat heel belangrijk is, opnieuw van de social media in de gaten te houden. Ook uh, om tien uur is het laatste overleg met de veiligheidsdiensten. Uh, van de, met de organisatie. En dan uh, ja, vanaf die tijd uh, weten we of het doorgaat of niet doorgaat. En nu ga, kan je daar gewoon niet over beslissen. Dat moet je echt op de tijd uh, zelf uh, gaan, uh, gaan beslissen. En uh, ik ga er wel vanuit dat het doorgaat, want het is wel erger een keer voorspeld geweest. En... En ook, ook dan is het doorgegaan ja. met maatregelen. Maar ja. hou vooral inderdaad die veiligheidsdiensten en, en de organisatie goed in de gaten rond die tijd. En de schermen, want er staan natuurlijk ook grote schermen langs het strand uh, waar uh, alles uh, op uh, komt te staan. En let even op hè, als je met uh, de auto komt van uh, buiten Zandvoort. Je kan uh, parkeren op uh, P-Zuid, dat is helemaal ja. in, uh, aan de Zuidduinen in Zandvoort. Heel groot parkeerterrein, daar is voldoende plek. En anders, uh, kom gewoon uh, met de trein. Want uh, als je vijf minuten loopt, dan uh, ben je al bij de locatie. Ja hoor. Want dat uh, is zeker. bij de Rotonde en daar staat normaal gesproken de Beach Club 10 op ja, het strand. Zeker. Daar vindt het allemaal plaats. Nog even de artiesten die uh, langskomen. Wat kunnen we verwachten, Roy? Uh, in ieder geval, uh, DJ Lady Mix uh, komt optreden op het uh, podium met, uh, als DJ-set. En dan kunnen er wat mensen aankomen schuiven die nog niet, uh, niet voorspeld zijn. Net als het weer nog niet. En, uh, en verder, uh, ja, verder zal ik het uh, presenteren en aan elkaar praten. Het en het aftellen naar uh, de duik het, ja, moet je ook doen. Twee, ja, twee jaar geleden, toen ik het presenteerde, ging iedereen gewoon te vroeg de zee in. Dus ik wil iedereen oproepen om dit keer goed het scherm in de gaten te houden. En goed luisteren en naar Roy. Door... En, en ook naar mij luisteren, want... Uh, dat was nog een uh, YouTube-filmpje waard uh, op uh, Dumpert. En uh, dat iedereen gewoon te vroeg de zee inging. En dat is dus dit jaar niet te bedoelen. Nee, nee, nee. nee. Moet, je, moet je een hek he, neerzetten. Ja. Dat ze achter een hek moeten blijven staan of zo. Uh, nee. Gewoon uh, uh, keurig netjes op de aftelling van uh, Roy ja. van het scherm uh, wachten. Inderdaad. En dan uh, de zee induiken. 8,4 graden. Dus valt best wel mee, toch? Nee, inderdaad. En uh, in ieder geval... Uh, meer informatie op de social media's van de Nieuwjaarsduik of www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl. Dankjewel en heel yes. veel plezier. Maandag om twee uur, dan wordt er gedoken hier in Zandvoort. Gezellig! even dit uh, hele lekkere muziek vinden. Hè? Climax Story en een man size love. Voor iedereen die uh, aankomende maandag het water induikt... hebben we deze. Hier is uh, Water, 8.4 graden. Kastduikers, there's water, the toilet. To see or not to see, there is no question. ZFM. En hier is like Tina Turner. Since, since we've been together. Ooh, You'll come running Begin jaren 70 een hitje voor El Green, uh, deze Let's Stay Together. En later uh, weer uitgevoerd door uh, Tina Turner, de uh, uh, versie uh, die we zojuist rijden. Het is uh, even voor uh, vier uur, Zandvoort, uh, leuk dat je luistert. Zandvoort op zaterdag zo uh, rondom de oliebon, hè En uh, de duiken die gaan plaatsvinden. Heb je lekkere muziek ook op de Zandvoorts Radio.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 That life some consider a myth Rock from South Street to one, two, fifth Women used to tease me, give it to me now Nice and easy, since I moved up like Georgia Weezy, cream to the maximum I'll be axing them, would you like to Bounce with your brother that's up? Never see Will attackin' enough. rather Play ball with Shaq and them. flatten them Like getting. thought I took a spell But I didn't trust The lady of my life, she hittin' Hit her with a drop top, with the ribbon Crib for my mom on the outskirts of Billy You trying to flex on me, don't be silly <laughs> get jiggy with it get jiggy with it get jiggy with it get jiggy with it Will Smith uh, en Keddy Jiggy Widditz. Zometeen het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, Marco Termes is inmiddels gearriveerd. En uh, in het uh, volgende uur ga ik even met uh, Marco uh, praten. Even kruis voor, uh, voor uh, Termes. Oh, daar ben ik goed in. Ja, zeker. Nou, Multiple nou, dat, choice, hoop ik. Dat gaat jou wel lukken, hoor. <laughs> Multiple gok uh, krijg je zometeen in het uh, volgende uur. other side The plum fingertips, kissing your honey lips, close your eyes, sleepy head. Is it time for your bed? Never forget what I've said.